11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Het moet altijd groter dan de vorige keer: de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Straks een producer die er twee jaar geleden bij was in Vancouver. En in Utrecht is de gemeenteraad in spoedzitting bij elkaar gekomen om over de asbestontruimingen te debatteren. Maar eerst het nieuws van 11 uur met Jan van der Putten. De Nederlandse neurochirurg Paul Muizelaar... is door de Universiteit van Californië op non-actief gesteld. Volgens Amerikaanse media deed hij experimenten... op terminale patiënten met een hersentumor. Dat deed hij zonder toestemming van de universiteit. Muizelaar en een andere chirurg... behandelden drie patiënten met bacteriën in open hoofdwonden. En de theorie was dat de bacteriën de tumor zouden aanvallen... en daarmee de levens van de patiënten zouden verlengen. Twee van de drie patiënten liepen bloedvergiftiging op en overleden. Ook de arts...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 waar we extra verkeer over kunnen leiden. En hetzelfde proberen we te doen met onze Franse, Belgische, Duitse collega's. En het is voor het eerst dat er zo nauw wordt samengewerkt.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 Het boerenconcern van Peugeot en Citroën, PSA, heeft in het eerste halfjaar een netto verlies geleden van 819 miljoen euro. PSA spreekt van een moeilijke tijd. Deze maand kondigde de autofabrikant al aan dat er 8000 banen worden geschrapt. PSA is een van de grootste bedrijven van Frankrijk, het maakt twee derde van de Franse auto's. De autofabrikant verkeert vooral in zwaar weer... door de economische malaise in veel Europese landen. Op belangrijke afzetmarkten, zoals Spanje, Italië en Griekenland... daalt de vraag naar auto's fors. En ook in eigen land wordt minder verkocht. Dan het weer nog veel zon en weinig wind. Door 23 graden in het noordwesten tot een graad of 29 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zon, maar ook een paar stapelwolken. En ongeveer even warm. ANWB ah, Verkeersinformatie. De eerste strandfiles komen op gang, maar ook nog files door ongelukken. Strandfile op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Maliveld 2 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam. Door een eerder ongeluk tussen Hoogvliet en Knoop het Benelux 3 kilometer. De weg is daar weer vrij. Er zijn wel twee rijstroken dicht op de A15 richting Europoort. Voor de Botlektunnel 5 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag. Dat was een ongeluk bij Sassenheim 2 kilometer. 9 kilometer file op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen Zeggen en de wouwse plantage En ook op de A58 richting Vlissingen, verderop dus... tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Knopend-Margizaat, 6 kilometer. A59 Os richting Zierikzee tussen de Volkerak-Sluizen en de Mommel, 4 kilometer. En verderop op de N59 naar Zierikzee toe... tussen Oosterland en de Zeelandbrug, 3 kilometer. Als laatste de N57 Oudorp tussen afrit Brielen en Hellevoetsluis, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat komt er allemaal kijken bij zo'n Olympische openingsceremonie... waarin het gastland zich presenteert? Frank Castien was er twee jaar geleden in Vancouver bij als producer. Uh, dat lijkt me, dit is mega op productiegebied. Het grootste wat er te organiseren valt? Ja, dat is een, nog een understatement, absoluut. The sky is the limit. Gaan we het zo Hier zijn Felix Wurders en Willemijn Veenhoven de wijn gaat naar Utrecht. Ja, in Utrecht staat een ingelaste informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op het punt van beginnen. Aanleiding zijn de asbestproblemen in de wijk Kanaleiland. Jeroen de Jager, die is daar in Utrecht. Jeroen, waarom is tot deze ingelaste zitting besloten? Nou kijk, de, er is op dit moment recess van de gemeenteraad. Uh, die willen natuurlijk wel op de hoogte blijven... democratische controle uitvoeren op het hele proces. De eerste vergadering staat pas gepland, uh, 27 augustus. Dat vonden ze te lang duren, dus de commissie... Uh, ...die hierover gaat. Die heeft gevraagd om een extra informatiebijeenkomst. Dat is het nadrukkelijk. De, het is niet zo dat de hele gemeenteraad hier, uh, hierbij is. Het zijn uh, tien commissieleden van alle partijen. En die laten zich door uh, localburgemeester uh, Gilles Gilbert ...Isabella informeren over uh, de stand van zaken, de gang van zaken. Uh, uh, het is dus vooral een vraag-en-antwoordspel uh, ja. uh, vanaf nu. Wat voor vragen ja. hebben ze vooral, de raadsleden? Nou ja, een beetje de vragen die uh, wij als journalisten natuurlijk de afgelopen dagen ook hebben gehad. Uh, er was bijvoorbeeld al uh, misschien uh, vorige week maandag sprake van asbesten in de wijk. In ieder geval vanaf, vanaf woensdag. En waarom dan pas uh, zondag ontruimingen of, of zorgen over de toekomst? Uh, hoe gaat het verder met de gezondheid van deze mensen? Welk gevaar hebben ze gelopen? Uh, hoe gaan we in de toekomst verder met renoveren in de stad? Als er op meer plaatsen asbesten is, worden mensen voortaan ondergebracht in andere woningen? Al dat soort vragen zullen de revue passeren. Ja, kortom, alles waar we het de afgelopen dagen zo'n beetje over gehad hebben. Um, ja. De, de lokale burgemeester die is erbij, Isabelle. Voor de rest nog anderen? Bijvoorbeeld de woningcorporatie Mitros? Mensen daarvan? Nee, nee, nee, nee. Het is uh, in die zin wel uh, gewoon een formeel uh, uh, commissiedebat, uh, zal ik maar zeggen, waar uh, de, bur de lokale burgemeester zich heeft laten informeren door Mitros. En uh, het is dus de lokale burgemeester die uh, de vragen van uh, alle fracties uh, zal gaan beantwoorden, als hij al antwoorden heeft. Want ik mag aannemen dat hij op heel veel vragen geen antwoord kan geven, omdat er nog op allerlei fronten onderzoek wordt gedaan op dit moment. Het wordt vast niet een hele gezellige bijeenkomst, vermoed ik zo. Nou, dat zullen we zien. Uh, kijk, in zo'n uh, raadsvergadering wordt nog niet politiek afgerekend. Dat zal pas ergens in uh, augustus, september plaatsvinden. Dan zal het uh, erop aankomen over, of de gemeente adequaat heeft gehandeld in, uh, in deze zaken. Dit is, ja... Uh, uh, een voorlopige stand van zaken zou je kunnen zeggen. Dus uh, ik denk niet dat het heel scherp wordt, maar er zullen wel kritische vragen worden gesteld. Goed, we gaan het zien. Dus, uh, de het is begonnen, hè? hoor ik is, op de achtergrond. Het is begonnen, dan komen we straks ja. vast bij je terug. Dankjewel, Jeroen de Jager. Nieuws. Nieuws uit het land van de Olympische Spelen, Groot-Brittannië, is dieper in de recessie terechtgekomen. De economie kromp in het derde kwartaal met 0,7 procent. En dat is meer dan verwacht. Correspondent Arjan van der Horst over die 17e procent. Arjan, welke oorzaak wordt er genoemd? Ja, uh, alle, alle sectoren van de Britse economie doen het slechter... maar vooral de bouwsector, want daar zagen we een krimp van meer dan 5%. Ja, en dat lijkt dus deze dramatische cijfers uh, voor de Britse economie te hebben aangedreven. Uh, er was uitgegaan van een krimp uh, dit kwartaal van 0,2%. Dat blijkt dus 0,7% te zijn veel slechter van verwacht. Dus die recessie, die dubbel dip recessie... die duurt niet alleen langer, die is ook nog dieper geworden. En dat is natuurlijk uh, ontzettend slecht nieuws voor de regering. En dat betekent ook weer dat de regering denkt aan nieuwe bezuinigingspakketten? Ja, of juist niet, want we zien al twee jaar een hele felle discussie over uh, de aanpak van deze economische crisis. Um, uh, twee jaar geleden kwam een nieuwe regering aan de macht die met snoeiharde bezuinigingen begon. En meer dan 100 miljard euro wordt er de komende jaren bezuinigd. En ze willen het structurele begrotingstekort helemaal weggewerkt hebben in 2016. De oppositie zegt, dit gaat te hard en te snel. Eigenlijk brengt dit de Britse economie alleen maar schade toe. En die zeggen natuurlijk. We moeten wel bezuinigingen, bezuinigen, maar laten we dat op een veel later tijdstip doen. Wat we nu nodig hebben, is juist investeringen in de economie: in banen, in werkgelegenheid, in groei. En alleen zo kunnen we deze economische recessie bestrijden. Nou, dat, was, dat zal een discussie die vandaag weer opnieuw zal losbarsten. Het zou toch wel heel erg graag zijn als de rechtse regering luistert naar de linkse oppositie, als het zo sterk kan stellen. Tot nu toe heeft hij de hakken in het zand gezet... maar je ziet wel dat de druk op de regering toeneemt... want het is niet alleen de oppositie. Ook bijvoorbeeld het IMF heeft gewaarschuwd... dat misschien Groot-Brittannië toch wel ander soort maatregelen moet gaan nemen... om de recessie te bestrijden. En misschien dat hele strenge bezuinigingsregime wat te versoepelen. How long can this be going on? Ees, hartelijk dank, Arjen. En this been going on. Ace zong Het is een heerlijk nummer zo lekker achteruit over En nadenken over zon, zee, strand. En dan zit je hier. Ja, precies. Het schijnt dat de zon schijnt. Ergens ver weg buiten deze studio. Maar we gaan het hebben over de Olympische Spelen. Overmorgen dan, uh, gaan ze natuurlijk van start. Met de traditionele openingceremonie. Opening nou, de organisatie belooft uiteraard spectaculaire show. Die wereldwijd miljarden mensen aan de televisie zal kluisteren. In een paar uur tijd komt een spektakel voorbij. Tot tot in de kleinste details moet kloppen. En dat zal het ongetwijfeld ook. We praten erover met Frank Castien. Hij produceerde bijvoorbeeld Symfonica in Rosso... maar ook de openings- en de sluitingsceremonie van de Winterspelen in Vancouver. Daar was hij bij, meneer Castien. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog twee dagen te gaan. Uh, wat denkt u voor die openingsceremonie? Is er daar dikke, vette stress nu in achter de schermen? Uh, ja, laat ik het zeggen, een gezonde spanning. Ja, ja. Maar, een, hele uh, ja, een hele gezonde spanning. Ja, dus vandaag is inderdaad uh, de dress rehearsal. De, de laatste generale repetitie. Waarin alles in uh, vol ornaat uh, van A tot Z chronologisch geoefend wordt. Nou ja, met 40.000 of 60.000 man publiek zal daarbij aanwezig zijn. Vanavond mag dus nog alles fout gaan. Want nou, zo hoort eigenlijk dat niet meer. Een, Vanavond moet het, gewoon staan, moet het project gewoon staan. En uh, moet het gewoon volledig kloppen. En uh, het is voornamelijk bedoeld om de laatste technische... Uh, Details uh, fijn te slijpen. Ja. Um, Heiko Baljeu, goedemorgen. Goedemorgen. Jij doet mee als vrijwilliger aan de ceremonie en jij, jij bent er dus vanavond bij bij die dress rehearsal. En dat betekent ja. gewoon een volledige doorloop van A tot Z. Ja, voor, voor de vrijwilligers uh, zeker, voor het publiek uh, niet helemaal. Uh, dat heeft met het transport, het maken uh, van de show ja. en die gaan dan om kort over tien s avonds weer het stadion uit. Ja, maar er is wel heel volledig publiek bij toch, 40.000 man? Ja, nou, 70.000 denk ik. 70.000? Ja. En, en wat zijn dat voor mensen dan? Uh, dat is, is uh, familie en vrienden, dus we hebben allemaal uh, twee kaartjes gekregen als vrijwilliger. En uh, dat is dus voornamelijk familie en vrienden. Uh, en wat doe jij vanavond? En straks dus ook, vrijdag? Uh, ik uh, ben uh, drummer, een van duizend uh, drummers. En ik heb ook een uh, rol in de, uh, bij de atletenparade. Dus uh, wanneer de atleten binnenkomen, um, wat dan doe je hebben dan? we. Uh, nou ook drummen, maar in een andere rol. Uh, dat kan ik niet terug zeggen, maar. Wat uh, lijkt de ruime zo. Ja, ze houden het hier heel erg heim. Dus dat, uh, maar jij, maar jij, je, jij drumt ze voor, vooruit, rollen. zeg maar. Ja, dat is wel het idee om die atletenparade die, uh, die is vaak uh, vrij lang. Uh, om het een beetje uh, op te zwepen. Ja, omdat het ja. een beetje op te oh. hebt, uh, We gaan het uh, niet heel lang met je houden, want de verbinding is nog slecht. Maar even iets over hoe, hoe, ja, hoe gaat dat vanavond? Wat is dat voor een, een idioot spektakel? Kan je daar iets over zeggen? Uh, nou, het is zeker een idioot spektakel. Uh, iemand heeft het op Twitter omschreven als Magnificently Bonkers. Ik weet niet hoe ik dat ga vertellen. Het is inderdaad vrij surrealistisch en uh, heel energiek en dynamisch. Uh, omdat er 8000 vrijwilligers meedoen. Is, is iedereen zenuwachtig? Of valt dat mee? Um, ja, dus, uh, gezonde spanning is inderdaad een goede omschrijving. Um, en maandag hadden we ook al een. Uh, dressrehearsal met publiek en dat was de eerste publiek en dat zeker <lacht> Als die verbindingen met Londen zo blijven, nou dan houd ik me naar het vast. Met het leuk, ja. ja. Maar je komt ze nu dan moeilijk door, Heiko. Oké. Okay. Okay. Maar je had maandag ook al zo'n dressrehearsal. Ja, klopt. En dat ging goed? Dat ging heel goed en het was ook uh, voor ons heel leuk omdat we toen pas echt een idee kregen wat... Uh, de reactie van het publiek was. En je, en je bent natuurlijk niet alleen aan het drummen, maar ook aan het acteren. en Met mensen uh, voor je en achter je die naar je aan het kijken zijn. Die, uh, dan is het eigenlijk makkelijker. Het was eigenlijk makkelijker om het te doen. Mm. Hey, ik wens je waanzinnig, wij wensen je waanzinnig veel uh, succes vanavond. Drum ze. Oh, en natuurlijk ja. vooral overmorgen, dat is helemaal belangrijk. Dankjewel. je Heiko okay, Baljeu. Praten we verder hier in de studio met Frank Castine, uitvoerend producent, dus, um, die erbij was in Vancouver. Oops. Als een van de pro ja, producenten heet dat dan? Ja, uh, of medewerkers aan, medewerkers de, aan de productie. Ja. U had er natuurlijk wel graag vanavond ook bij willen zijn, neem ik aan. Nou, dat, of, uh, kan, ik, dat kan ik absoluut niet ontkennen. Nee, u, dat klopt inderdaad. U heeft er wel alles aan gedaan. Ja, nou, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb tot drie weken geleden ben ik nog in gesprek geweest met de Britten. Maar wat mij is gebleken uit alle gesprekken die ik met hun heb gevoerd, is dat ze het heel erg uh, een Brits feestje willen houden. Dus het, uh, en dat waar, hebben ze waar, pas waar, drie weken waar... geleden besloten dat ze dat willen? Nee, nee, nee. Ik, ik denk dat ik sinds oktober 2010 al met ze in gesprek ben. Zo, dat is en, best lang. Uh, ja, niet dagelijks uiteraard, maar hmm. zo af en toe. En... Wat zou u bieden? Wat kan u? Nou, ik kan fantastisch goede projecten produceren. En, uh, nou Zoals ja, dat... Symfonica en Rosso met Marco Borsato. Ja, onder andere daar ben ik bij betrokken geweest. Ja, klopt. En dan moet ik denken aan alles, licht, geluid. Nou, in dat specifieke project was ik verantwoordelijk... van alles op audiovisueel gebied. Dus uh, tot aan de DVD-productie aan toe. Maar ik heb ook gewoon uh, grote live shows... tv-programma's geproduceerd... waarin ik uh, volledig verantwoordelijk ben voor de productie. Het is nu niet gelukt. Uh, ze willen liever Britten. In Vancouver was het u wel gelukt. Hoe, hoe, hoe is u dat gelukt? Nou, dat heb ik voornamelijk aan mezelf te danken. Ik ben in 2008 daarmee begonnen ook. Uh, toen had ik uh, besloten dat ik... Uh, nee, ik heb eigenlijk ooit in 1988 al besloten... toen uh, ik s'nachts uh, om mijn slaapkamer tv zat te kijken... en die vorm van geen op drie keer goud zag. Ik, ik denk, ik wil ooit in mijn leven daarbij betrokken zijn. Maar goed, dan was ik al 22. Dus als sporten ging dat niet meer lukken. <lacht> en uh, nou, dat is heel lang op de achtergrond geweest. En in 2008, 20 jaar later kwam het gevoel heel sterk naar boven. En uh, toen was Vancouver uh, mijn... Uh, mijn droom. en uh, nou, dat was een hele... Vancouver is ten opzichte, in vergelijking met uh, de Spelen in Londen... was wel een hele erge internationale productie. Maar hoe doe je dat? Schrijf je een brief? Een nou, e -mail? Ik, nee, mijn allereerste daad is geweest een telefoontje naar Australië. Want het was een Australische producent... die door het Canadese Olympische Comité was ingehuurd. En in die voor de ceremonies. Die hebben onder andere ook de Sydney Games gedaan. En ik ben letterlijk uh, begonnen uh, met een telefoontje naar Australië. Om okay. mezelf Secretaris. te synchroniseren. En dan, dan dit... zeg je: Do you know Marco Borsato? Oh, yes. yes, kom maar langs. Nou, zo net niet. Maar ik zei: Do you know Frank Christine? zeiden dus ze ook helaas nee hoor. Maar goed, ja, dan. <laughs> ga je maar door. En de beuken blijven beuken op mijn steen. En hopen dat er uiteindelijk die... Uh, maar twintig is... keer bellen, dat komt er op neer. Nou, ik, ik heb heel veel andere dingen ook gedaan. Maar ik ben ooit begonnen met bellen naar Australië. Ik ben in 2009, in februari... toen de WK-afstanden schaatsen waren... in de Olympische Oval, ben ik naar Vancouver geweest... om te netwerken. En, nou ja, en zo heb ik nog een aantal andere... Dingen gedaan. Maar om wat, wat bij heeft die, die, die uiteindelijk, die Canadezen doen inzien, die Frank die moeten we erbij hebben? Nou, ik, tot op de dag van vandaag weet ik dat nog niet. Ik, ik weet niet wat hun uiteindelijke overweging is geweest om, uh, om erbij te halen. Maar waarschijnlijk uh, mijn vastberadenheid en mijn passie om erbij te zijn. Dat ze op een gegeven moment gedacht hebben van, nou ja, ja zo'n volhouder, uh, die moeten we erbij <laughs> hebben. Ik neem aan dat u ook dvd'tjes heeft laten zien van, dit, dit kan ik... En ja. Ja, klopt. Uh. Inderdaad. Naja, het is geen makkelijke weg. Kijk, waarin, uh, als, je, als ik me wil kwalificeren, in dit geval voor de Spelen... dan ga ik de concurrentie aan met de hele wereld. En niet alleen met Nederland. Dus uh, ik weet dondersgoed dat dat uh, nou ja, niet een makkelijke weg is. Maar ja, als je iets heel graag wil, dan ga uh, uh, je ervoor. De, de symfonie in Rosso heeft u gedaan. Dat uh, is ook wel best groot. Hè? Dat is in het Gelderdoom. Maar ja, dan de ceremonie op de winterspelen. Vergelijk dat eens even met elkaar. Nou, ik hetzelfde? Inderdaad... Nee, nee, nee. nee dat is niet... ik, ik wou in eerste instantie zeggen dat dus niet met elkaar te vergelijken is. Er zijn natuurlijk altijd wel vergelijken. Maar ik kan me heel goed herinneren nog de eerste twee dagen dat ik daar in het stadion rondliep. Nee, nou, ik gewoon met mijn mond vol tanden stond van wat gebeurt hier allemaal. Echt. Voor mij was het zelfs onbeschrijfelijk. Ondanks het feit dat ik hier nou, best wel alle grote shows in Nederland geproduceerd of bij betrokken ben geweest. Maar het was voor mij zelfs onwerkelijk. De eerste paar dagen daar. Maar wat, wat, wat maakt het dan, het is natuurlijk waanzinnig goed georganiseerd... tot in de kleinste detail, ja. waaraan kon u dat zien van dit is, dit is nou, zo de eerste, strak georganiseerd. Een van de dingen die mij, uh, wat mij gebeurde is... de eerste dag dat ik daar kwam, was dat ik gelijk door moest naar de kleermaker... Want ik was uh, verantwoordelijk voor een aantal prominente uh, performers in de show. Ja. Dat hield in dat ik rondom het field of play uh, opereerde, zoals ze dat noemen. Dus het, het, vel, zeg maar, het speelveld waar de show plaatsvindt. En wat moest u dan doen? Uh, ik begeleidde onder andere de Olympische vlaggedragers, uh, de Canadese vlaggedragers. de Royal Honor Guard, uh, uh, in hun hele traject tijdens die spelen. Dus oh, die hadden de verkeerde repetitie... koffies aan? Sorry? Die, die, u moest dan de kleermaken maken, omdat... nee, nee, nee, nee, nee, sorry. Dat was, uh, om mijn verhaal even af te maken. Ja. Om, rond, omdat ik rond het Field of Play werkte... en alles in het wit was, het winterlandschap... moest ik een wit uh, tenue aan. Nou, dat werd gewoon op maat voor je gemaakt. Ondanks het feit dat ik achter de scherm opereer. Moest ik gewoon, dus de eerste dag dat ik daar kwam moest ik gewoon naar de klier Ik was helemaal niet te zien, maar maakt niet uit. Nee, maar ze wilden dat... gewoon zo min mogelijk, omdat ik wel binnen de kaders van de camera ook ja, ja, ja. kan ja. opereren. Ze uh, wilden gewoon alle, alle, alle, nou ja, alle toevalligheden uitsluiten dat ze maar allemaal je, mensen zagen. En zie je dat aan meer, aan meer details? Want zijn vast... Nou ja, om een idee te geven, de, de, de traden in de opening show 4500 mensen op... Die hebben allemaal intercomsystemen op. En de ontvangers hebben ze een kastje met in-ear-systemen. Ze worden gequeued door zogenaamde showcallers. Er zit een klein dingetje in hun oor. Ja, ja. En die zeggen van, attentie, over twee minuten moet je op en uh, klaarstaan. En nou, de, uh, dat soort zaken. En die queuen ook het vuurwerk en, uh, en, en, dat, en dat soort zaken in de show. Um, nou, dat, daar waren dus 5000 intercomsystemen voor nodig. Uh, de key performance, mensen die echt een, een solo-rol hadden... of zoals de Olympische Vlaggedragers... Daar waren gewoon mensen gewoon met een pinceeltje die, die draadjes, die, die intercom draadjes die achter hun oren weglopen naar het kastje wat op hun rug zit. Gewoon in huidskleur aan het schilderen, zodat het met de close-ups uh, niet in beeld uh, te zien was. Op dus in dat niveau... soort details moet je denken. ja, ja, ja. Dat zal nu ongetwijfeld ook weer zo zijn, maar dan nog. Veel groter. Nou ja, meer mensen. ze, ze, ze willen altijd uh, de overtreffende trap in. Hè? Dus uh, de Britten willen waarschijnlijk uh, weer uh, iets spectaculairs. Dus laten zien dan maar twee jaar geleden Kan het groter in dan Peking bijvoorbeeld? Sorry? Kan het groter dan Peking? Ja, wat is de definitie van groter? Ja. Het is maar, maar net voor wat voor etiketje eraan hangt. Uh, ze zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen... en dingen die anders zijn of nog nooit vertoond zijn... Uh, in eerdere openings- en sluitingsceremonies. Dus, ongetwijfeld veel, uh, er zijn heel veel beroemdheden bij. Uh, straks um, in, in Londen, u werkte met Don Sutherland, de acteur. Die was erbij in Vancouver. Luisterde hij een beetje naar u? Sorry? Luisterde hij een beetje naar u? Ja, dat, uh, dat viel ja, uh, wonderbaarlijk. Hij, nou, ja. Ja, hij was ja. een van de acht uh, Olympische vlaggedragers. En uh, ik, daar was ik onder andere verantwoordelijk voor. En uh, ja, we hadden gelijk een hele leuke, een leuke match met elkaar. Ik introduceerde dat ik vanuit Nederland kwam. Dus. Ja. In plaats van denken, wat moet die Nederlander hier was het gelijk een. Uh, weet je, hij was 1857 in Nederland geweest voor filmopnames. Dus, ja, je, je hebt gelijk een, en dat is sowieso het mooie aan zo'n project ook. Het is gewoon een één grote familie, je doet het met z'n allen. Hè. Ze zeggen wel sport voor broeders. Maar dat geldt in zo'n project uh, zie je zeker ook. U gaat kijken natuurlijk. Ik ga Vrijdag. uiteraard kijken, ja. En u hoopt dat alles goed gaat. En dan hoopt u. Bent u trouwens al met brieven bezig voor straks? Um, waar zitten we straks? In, um, waar zitten we straks ook weer? Alexander Palace Sochi. bedoel je? Ja. Nee, oh, zitten we zitten oh, sorry. Uh, ja, ja, ja. Bent u al mee bezig? Uh, ja. Ah. ja. Kijk. Ja. Ja. Waar zitten we straks? Als je de kranten vandaag openslaat, dan denk je alleen maar dat we lekker aan het stand moeten gaan zitten. Of uh, gewoon ergens langs, langs de rivier. Alhoewel zwemmen in de rivier volgens Rijkswaterstaat levensgevaarlijk is. Maar in ieder geval ergens van de zon aan het genieten. Je zou bijna vergeten... dat er nog gewoon gewerkt wordt in Nederland. Premra de Kiesjoen is bijvoorbeeld aan het werk... met de sportsommerbus op de A50... waar tussen Ewijk en Valburg... een nieuwe brug over de Waal wordt gebouwd. En daar sta jij bij, Prem. Wat zie je? Ja... Goedemorgen Felix, wat prachtig is. Ik sta dus echt op het nieuwe gedeelte van de brug. Als een van de weinige burgers die dit mag. Soms heb ik toch een prachtig leven. Links van me ligt Rotterdam. En dan luisteraars moet je zich voorstellen. Zie je die boten van Rotterdam vol bevaren richting Duitsland gaan. En als ze uit Duitsland terugkomen, liggen ze hoog in het water. Want ze zijn helemaal leeg. Uh, Christel Holman, je bent de PR-baas of bij Rijkwaterstaat. Dit is een economisch belangrijk uh, uh, punt, hè? Het traject A50 Eerwijk-Valburg is het file knelpunt in Nederland op dit moment. En Rijkswaterstaat is hard bezig om dat op te lossen. We staan hier dus op de extra brug die we over de waal gaan realiseren in het kader van de wegverbreding van 2x2 naar 2x4 die hier gerealiseerd wordt. En nu zat je de hele tijd op te scheppen op de radio, want waarom is dit zo'n fantastisch project? Het is een heel bijzonder project omdat de extra brug gebouwd wordt buiten het verkeer om. Dus dat betekent dat de weggebruikers over de A50 tussen de knooppunten Eerwijk en Valburg... nauwelijks tot geen hinder hebben van de realisatie van de extra brug. Wel van de wegverbreding en ook de scheepvaart heeft geen hinder van de bouw van de extra brug die Rijkswaterstaat hier over de Waal realiseert. Oké, okay, 300 keer al Rijkswaterstaat gezegd. En het was 2011 dat de minister het tekende. En jij vindt dat jullie zo snel nog nooit eerder een project hebben gerealiseerd. In januari 2011 heeft de minister hier de starthandeling van de brug gerealiseerd. En volgend jaar, uh, medio 2013, zal over deze extra brug het verkeer kunnen rijden. Paul Hogewerf, wat kost dit allemaal van de Rijkswaterstaat ook? Nou, Dan uh, moet je nagaan dat uh, niet alleen deze extra brug wordt gebouwd... Maar ook de hele snelweg wordt verbreed van 2x2 naar 2x4. En ook de knooppunten Volburg en E-Wijk nog worden omgebouwd. En dat alles bij elkaar zo rond de 200 miljoen euro. 200 miljoen euro goed besteed belastinggeld. Paul Enter, uh, ik moet hem beschrijven Willemijn. Een jonge vent, hij lijkt een beetje op uh, Paul de Groot, weet je wel. De, de, de, de comedian. Mm -hmm. En een uh, slanke vent, uh, oogt als een tiener van 18. Hoe oud ben je? Ik ben 29 jaar. En wat voor functie doe je hier, Paul Enter? Ik ben uh, werkvoorbereider. En dat betekent dat ik een schakel ben tussen het ontwerp en de uitvoering, contact onderhouden met leveranciers en onderaannemers, uh, planningen verzorg en uh, alles daaromheen. Nou, dit is een internationaal project, veel Duitse, Duitse onderaannemers die ook heel veel doet. Jij moet dan als jonkie, broekie, uh, iemand van 50 jaar uh, zeggen, uh, koppige Duitser, doe het anders. Sla je wel eens met je hand op tafel? Dat moet af en toe, maar ze blijven altijd uh, koppig. en uh, Ze maken het graag op hun eigen manier, zoals ze het altijd al gedaan hebben. Ook al is het misschien niet het juiste. Okay, Paul, we staan hier komen aanlopen. Luister, als u moet voorstellen, het wordt iets gebouwd dat de lucht ingaat. Dat heet de pilonen. Pilonen, wat zijn het? Dat zijn de pilonen. We bouwen vier pilonen die een kopie zijn van de bestaande brug. Maar wij maken ze van beton, terwijl de bestaande van staal zijn. En wij maken hier uh, zo'n vijf meter per week... En, uh, we gaan, ja, vijf meter per week, luisteren, als u zich voorstellen, er is een hele grote kraan. En dan heb je die pilonen die zijn als het ware omrasterd door een soort stellage. Maar nu is het bijzondere, die stellage die gaat steeds omhoog en per week vijf meter. Ja, er zit een uh, zogenaamde klimkist uh, bovenaan. En uh, die kunnen we telkens weer optrekken aan uh, de net betongestorte moot. Waardoor we weer kunnen beginnen aan een de, aan de nieuwe. Oké, okay. Paul Hogewerf, jullie moesten rekening houden met het, uh, het, het vaartverkeer. Dus uh, heb je dan een specifieke hoogte die de brug moet zijn en een breedte? Ja, ja de, de hoogte is vastgelegd. Uh, en dat, dat is ervoor om ervoor te zorgen dat het internationale scheepvaartverkeer er altijd onderdoor kan varen. En hoeveel is de hoogte? Dat de... gaan we naar Paul Enter. Hoeveel is de hoogte? Uh, dat zal rond de 30 meter zijn, u weet het exact niet aan mijn hoofd. Okay. En nu is het allemaal millimeterwerk. En je moet je voorstellen, Felix: die brug. Het, het verkeer loopt weer. Het zat even vast. Je staat echt op 40 meter van, de, van, van, van het verkeer en je hoort bijna niets. Uh, Paul Rijman heeft een speciale microfoon gezet, zodat u luisteraar kunt horen dat we hier staan. Want er is een sirene rust hier. Paul Hogewerf. Uh, hoeveel mensen werken op dit moment hier op dit traject aan de weg? Uh... Alleen aan de brug werken zo'n 70 personen op dit moment. En uh, uh, op de, uh, aan de weg zelf, daar werken veel meer mensen. Dus er, er zitten wel honderden mensen die er nu aan het werk zijn. Okay. Paul Enter, waarom is het makkelijker om dit in de zomer dan in de winter te bouwen? Nou, in de zomer heb je geen uh, last van vorst of uh, veel wind en regen. en Daardoor uh, kunnen we nu in de zomer mooi een uh, voortgang maken. Ja, en uh, uh, Paul Hogewerf bij het plannen van het werk. Uh, Rijkswaterstaat, je zei eerder, houdt rekening met de zomerperiodes. Maar wat me opvalt is, het is bijna geoliede machine. Is het dezelfde groep mensen die het ieder jaar doet? Uh, en wat, wat wil je? Nou, hoe het hier allemaal toe gaat het gaat, het, ja, het gaat beter dan, dan, dan ik ergens heb gezien. Het is allerlei gevaarlijk materieel en zo. En het loopt allemaal op rolletjes. Ja, nee, maar het is inderdaad voornamelijk een vaste groep mensen die op dit project zitten. Ja, en die, die moeten dan ieder jaar niet op zomervakantie. Kijk, Felix Munders die is eerst helemaal op vakantie gegaan... en die gaat nu een beetje doen alsof hij werkt... terwijl hij in een studio zit en wat praat in de microfoon. Sorry, maar dit staat, zijn echt hardwerkende de Nederlanders. De ja. Nederlanders. Ja, Felix. <laughs> dit zijn hardwerkende Nederlanders. Moeten die dan ook steeds hun vakantie opofferen. Of wetende, als je bij Rijkswaterstaat dit werk doet, is je zomer eraan. Nou, in de bouw moet je flexibel zijn. Dus dat geldt ook voor de, voor de vakanties die je dan hebt. Dus je kunt niet altijd op vakantie, van iedereen op vakantie gaat. En dat betekent dat je dan eerder of later moet gaan... Dat ja, zo werkt dat. Christel, uh, uh, voorbij Verkeer en Waterstaat. Jullie doen ontzettend veel aan wat jullie communicatie doen. Maar waarom is het belangrijk? Want Felix, onvoorstelbaar. Ik ben prachtig ontvangen, ik ben rondgeleid, ik ben gemanipuleerd. Hè? Uh, uh, en u zegt steeds tegen mij: ja, want die communicatie, waarom is dat belangrijk? Ja, communicatie is heel belangrijk om de verbinding te maken met enerzijds de weggebruiker. Die elke dag hier weer van deze weg tussen Eerwijk en vrouw weer gebruik maakt. De scheepvaart die hieronder doorgaat, die wel van alles ziet gebeuren, maar eigenlijk er geen hinder van ondervindt, maar wel ziet. En die willen we graag ook meelaten leven van wat hier gebeurt. En zeker ook de omgeving, die hier toch een brug in het nieuwe, een extra brug in hun achtertuin krijgen. En ook eh, ja, toch, hoe je het of verkeerd wel enige hinder ondervinden van, eh, van de wegwerkzaamheden die Rijkswaterstaat hier uitvoert. Nou, ik hou ervan om mensen uit te schelden en te klagen, maar mijn complimenten. Ik vind dat jullie fantastisch werk doen en dit is belastinggeld wat heel goed besteed wordt. Meneer Meurders, mevrouw Willemijn, dit was uh, de laatste keer dat ik u spreek. <lacht> uh, uh, ik ga hier naar wat Felix al lang heeft gedaan doen. Ik ga hard werken, maar dan niet op de radio. Dus Felix, wie weet, tot ziens Willemijn. Bedankt voor de afgelopen weken. Jij bedankt, Prem. Dag, Prem. Het is uh, even over half twaalf inmiddels al Wat vliegt die tijd voor het... als je hier zo lekker in de studio zit. En hier is Jan van der Putten met de hoofdpunt In Utrecht is de ingelaste bijeenkomst bezig... van gemeenteraadsleden over de asbestproblemen. burgemeester Isabella geeft uitleg... over onder meer de ontruiming van een aantal straten... in de wijk Kanalen-eiland... en over het verdere verloop van de renovatie daar. De Universiteit van Californië heeft een Nederlandse neurochirurg op non-actief gesteld. Samen met een collega, het tweetal voerde zonder toestemming experimenten uit op drie terminale patiënten met een hersentumor. Twee van die drie patiënten liepen bloedvergiftiging op en overleden. Defensie stelt boven Brabant een stuk luchtruim open voor de burgerluchtvaart in verband met de Olympische Spelen in Londen. In België en Frankrijk gebeurt dat ook, waardoor er in de lucht meer ruimte ontstaat voor vliegtuigen naar Engeland. En de jongen van elf uit Engeland, die bij zijn moeder was weggelopen... is erin geslaagd het vliegtuig naar Rome te pakken... zonder paspoort, ticket of geld. Bij alle controles op Manchester Airport mocht hij doorlopen. Hij was bij de douane gewoon tussen leden van een gezin gaan lopen. En toen kon hij overal doorheen. Een aantal medewerkers van het vliegveld in Manchester is geschorst... en de jongen is inmiddels terug bij zijn moeder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het was voor de Amerikanen destijds de reden om Irak binnen te vallen. Chemische wapens in Syrië. Is Syrië nu aan de beurt? Nu Assad roept dat hij ze ook heeft. We praten er zo over met de defensiespecialist Leon Wekker. En de PvdA neemt het op voor Cubaanse dissidenten. Het PvdA-kamerlid Frans Timmermans legt zo uit waarom.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 That's where you are, I'm gonna say. That's cool. What if my friends ask where you are, I'm gonna say. Is zo'n alternatieve rockband wordt het dan genoemd op internet uit San Francisco. Het klinkt ook echt zomers en het nummer zeker. 50 Ways en nog wat. Tijdens de begrafenis van de Cubaanse dissident Oswaldo Paya... afgelopen dinsdag zijn tien tegenstanders van het regime opgepakt. Nederland moet daar onmiddellijk en zeer duidelijk protest tegen aantekenen. vindt PvdA-Kamerlid Frans Timmermans. Meneer Timmermans, goedemiddag. Vanaf uw vakantieadres, hè? Goedemiddag, ja, dat klopt. All the way from Italië. U wilt uh, protest aantekenen, dus tegen het oppakken van die tegenstanders. Waarom wilt u dat? Nou, wat je ziet de laatste tijd is dat de hervormingen die Raul Castro heeft aangekondigd totaal zijn, zijn vastgelopen. En dat de repressie tegen tegenstanders van het regime weer toeneemt. Uh, u zegt terecht, er zijn tien mensen opgepakt bij die begrafenis... Maar er zijn zeker 40 tot 50 mensen flink in elkaar gemapt, ook door de politie. En, en ook die, die Oswaldo Paya is onder hele verdachte omstandigheden om het leven gekomen komen. Zijn familie beweert dat hij van de weg is gedrukt door de veiligheidsdiensten. Dus er is wel alle aanleiding om hier aandacht aan te besteden. Ja, en hoe wilt u dat dan doen, dat protest? Nou kijk, wat echt het enige wat echt indruk maakt is als de Europese Unie uh, daar protest tegen aantekent, uh, eist... Uh, dat er een uh, onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Oswaldo Paya... ook eist dat dissidenten met rust gelaten worden... en ook aanbiedt aan dissidenten uh, mochten ze in de verdrukking komen... dat ze dan in de ambassades een veilig inkomen kunnen vinden. En heeft u dan al wat meer landen van de EU bereid gekregen om hierachter te gaan staan? Nou, ik weet dat... Kijk, Cubaanse zaken worden in Noord-Europa wat minder gevolgd dan in Zuid-Europa. Ik weet dat de Spanjaarden hier uh, bovenop zitten. Ik heb ook met een aantal collega's in, uh, in Frankrijk en in Italië contact gehad. Ik probeer vandaag ook nog even wat Duitse collega's te alerteren, Maar ik denk wel dat de Europese Unie hier bereid is actie te ondernemen. Ik vind wel dat Rosenthal zeker moet stellen dat het ook gebeurt. Hmm. Uh, want uh, kijk, als, als er nu echt uh, repressie weer komt in Cuba... En, en alle hervormingen weer de ijskast ingaan... simpelweg omdat het regime te bang is uh, voor die hervormingen... Ja, dan gaan we jaren achteruit. Ja. U zegt onder andere willen we graag dan een onafhankelijk onderzoek. Um, denkt u dat ze op Cuba zeggen... nou, vooruit de EU willen het, we doen het? Nou, niet meteen. Um, maar ze zijn wel heel gevoelig voor wat de EU uh, wil. Uh, en ze weten ook dat als zij iets tot stand willen brengen van die hervormingen, als ze iets meer economische groei willen, iets meer privaat eigendom willen toelaten, dat ze dan ook die handelsbetrekking met de EU keihard nodig hebben, want met de Verenigde Staten, dat zal nog wel even duren. Want u zegt, dus als ze dat niet even... willen, dan, dan dreigen we misschien met sancties. Ja, ik denk, ik denk dat de EU uh, het hele instrumentarium dat we hebben om mensenrechten te bevorderen ook moet willen inzetten tegen een land als Cuba. Maar bedoelt u dan inderdaad letterlijk dat, dat, dat er ook een soort waarschuwing meteen achteraan komt? Als jullie dat onderzoek niet gaan doen, dan denken wij over in, bijvoorbeeld sancties? Ja, kijk, mijn, dat onderzoek, uh, mijn belangrijkste, het belangrijkste, eerste doel is ervoor te zorgen dat die dissidenten niet allemaal achter de tralies verdwijnen. Dat die ook uh, zeg maar. Uh, veilig uh, hun mening kunnen uiten zonder dat ze daarvoor in de cel uh, verdwijnen. Daarnaast inderdaad uh, dat onderzoek. Uh, uh, als daar niets uh, verkeerd is gegaan, wat, waar, wat hebben de Kubanen dan te vrezen, zou ik uh, uh, willen zeggen. Ja. En in de derde plaats ook ervoor zorgen dat, dat via het opkomen voor dissidenten... we proberen toch die politieke en economische hervormingen in Cuba uh, weer op de rails te krijgen. Kent u Raul Castro een beetje? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Nee, maar weet u een beetje of hij geneigd is om, uh, om uh, te luisteren? Nou, de indruk die ik krijg van, van de mensen die, die Cuba heel goed volk en heel goed kennen, uh, dat is dat hij op zich bereid zou zijn tot hervormingen, maar dat zijn nachtmerriescenario is wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd met de communistische partij. Um, dat is natuurlijk het land wat ze het beste gekend hebben, waar ze de, de, de nauwste relaties mee hadden. Uh, en ik denk dat hij uh, ook bang is voor zijn eigen middenkader. Uh, dus dat hij probeert heel voorzichtig te hervormen. Maar ja, door die crisis die Cuba nu keihard raakt, uh, hervormt hij helemaal niet meer. En lijkt hij zelfs terug te gaan naar harde repressie. Ja, en daar vind ik, dan moet de Europese Unie... Uh, zijn stem laten horen. Nou, u gaat kijken of u meer mensen achter u kan krijgen, meer landen in ieder geval. Ja. Succes ermee, meneer Timmermans, en nog Dank een mooie u vakantie. U wel. Dank u wel. Dank het Syrische regime dreigt met het inzetten van chemische wapens... tegen buitenlandse troepen, als het Westen zich tenminste bemoeit met de strijd. Is dat nou bluf of niet? En als het land het dan doet, komt er een militaire interventie? Althans, zo dreigt president Obama. Leon Wekker is oorlogsdeskundige Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meneer Wekker, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat Syrië bluft, u zit er ergens in Nijmegen in een studio... dat ze die massavernietigingswapens uh, hebben? hebben? Nou, ze, die niet? ze hebben ze in elk geval, dat is wel zeker. Hè? Zij zijn uh, geen partij bij de organisatie voor het verbod van chemische wapens. En uh, ze hebben dat dus ook niet getekend, uh, net als Noord-Korea en Israël en Myanmar. Uh, het is uh, zeker aan te nemen dat ze een behoorlijke hoeveelheid wapens... op die vier uh, plekken hebben, zoals die ook... op op dit moment al, uh, al, al bekend zijn. Ja, een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damaskus heeft er een beetje versproken. Die heeft gezegd uh, dat ze die chemische wapens hebben. En naar de hand is er aan toegevoegd in een persverklaring als die er al zijn. Maar goed, u gaat ervan uit dat ze ze hebben. En waaraan moeten we dan denken? Is dat nog altijd mosterdgas, Zenuwgas? Nee. Nou, dat is vooral dat is mosterdgas en zenuwgas. Dat mosterdgas, daar hebben ze een grote hoeveelheden van. Maar dat is eigenlijk niet gebruiksklaar. Maar waar het om het zenuwgas gaat, en met name om sarin en VX. Het VX dat is een gas dat zeer langdurig werkzaam is en overal doorheen gaat. Zeer dodelijk is. Wel, dat is, zou je kunnen zeggen, opgeslagen in binaire wapens. Een binaire wapen, een binaire granaten. He, dat is een genaat die, als je die afschiet, dat daarin dan twee op zichzelf minder gevaarlijke stoffen zich door die uh, schok gaan mengen. Waardoor een chemische reactie ontstaat uh, die dan weer een effectief giftige stof tot gevolg geeft. En wel, in die uh, binaire wapens zit met name dat zenuwgas, uh, zegt men, van uh, Syrië opgesloten. Kan je dat ruiken? Kan je dat zien? Nee, je kunt het niet ruiken en je kunt het niet zien. En het punt is dat je het ook vrij gemakkelijk zou kunnen transporteren... als je dat zou willen. Want dat uh, uh, mosterdgas is dat veel moeilijker. En je kunt het ook veel moeilijker gebruiken natuurlijk uh, in die ruwe vorm. Je kunt het loslaten als gas... maar als je toevallig de vochtigheidsgraad van de lucht... en met name de windrichting tegen hebt... dan krijg je het zelf thuis bezorgd. Maar met die andere zaken, die binare granaten en bommen... ligt het dan. Daar heb je natuurlijk wel een bommenwerper voor nodig... of een, een, een verdragend kanon, een houwitzer of een ballistische raket om dat ding erop te schroeven. Maar daar kun je dan in elk geval iets mee. Nou, als we de berichten mogen geloven... dan heeft het Syrische leger inderdaad die wapens verplaatst... en zijn ze eh, gebracht naar vliegvelden in de buurt van de Syrische grens. Nou, dan kunnen ze natuurlijk ook langzamerhand in handen vallen van de rebellen... en die weten wellicht niet wat ze ermee kunnen doen... Nou ja, het, het, twee dingen. De vraag is of dat waar is. Dat wordt wel door de rebellen gezegd dat die verplaatst zijn. Daar is uiteraard nog geen objectief bewijs voor. Rebellen dat hebben juist. ooit wel eens gezegd dat ze zelfs dat zenuwgas al gebruikt hebben. He, dus die, die bluffen hebben daar zeker een belang bij... om natuurlijk die uh, Syrische regering zo slecht mogelijk voor te stellen. Overigens, de Syrische regering zelf heeft er ook een zeker belang bij... om uh, t, uh, te doen geloven dat men die wapens eventueel gebruikt... Had is toch weer een klein beetje meer garantie tegen een militaire interventie... die eigenlijk niemand uh, met, met, meteen zou willen. Maar ja, zouden dan uh, terroristen zich meester kunnen maken van die wapens? Dat is dus de angst met name ook, ook van Israël. Hè, vandaag nog was er in de New York Times een artikel... waarin wordt aangegeven dat Al-Qaeda in Syrië steeds sterker wordt. En de lieden die aanslagen in Irak plegen dezelfde zijn... die dat ook in Syrië doen en, en, en omgekeerd. En die de rebellen zouden helpen daarmee dus? Ja, en zouden die dan dat kunnen proberen te krijgen? Nou, dat is de vraag... Op dit moment worden die zeer goed bewaakt in veilige bunkers, die, die, die chemische wapens. Het, het probleem is natuurlijk als de regering verdwijnt, verdwijnt dan ook de wacht die gehouden wordt bij die, bij die opslagplaatsen. Men zou dan vanuit de, de oppositie en maar ook vanuit de internationale gemeenschap moeten vragen aan die lieden die dit bewaken. Blijft dat zo lang? toch nog maar bewaken tot er een internationaal toezicht is. En dan kunnen die terroristen er niet bij... Een uh, ander punt is dat de Verenigde Staten al doen is om met plannen om eventueel uh, special forces in te zetten... die dan uh, als die regering zou verdwijnen en er geen beveiliging meer is bij die opslagplaatsen om dan snel die taak over te nemen. Je worden dan met een vliegtuigje gedropt de richting... Ja, die, uh... maar dat is ook wel een probleem. Want als er ook nog eventueel gevochten wordt, zul je toch ook de nodige boots on the ground moeten hebben. Dat wil zeggen, kun je niet met wat uh, special forces volstaan, maar moet je toch ook over de grond... Echte oorlog gaan voeren, dat is natuurlijk toch allemaal een probleem. Een ander punt is overigens of die terroristen graag die, die, die uh, chemische wapens willen hebben. Tot op heden zijn het hooguit wat uh, religieuze secten geweest die daarmee gemanipuleerd hebben. Uh, zouden terroristen dat willen? Past hen dat? En dan nog, je, als je er echt iets mee wil doen... heb je een geweldige hoeveelheid van die, van de, van die wapens ja. heb je nodig. Het is uh, wel eens uh, uitgerekend, meen ik, dat je om... Uh, wat was het ongeveer, per vierkante meter, per vierkante kilometer... als je per vierkante kilometer grote aantallen mensen zou willen besmetten... Uh, dat je dan honderden kilo's uh, van dat zenuwgasseiren nodig hebt. En dat hebben ze uh, niet? Nee, dat is de vraag natuurlijk, dat of ze dat niet hebben. Dat is mij hoor. Nee. Absoluut ja. niet. Maar uh, wat ik me afvroeg... Um, is het is, um, bent u er nog? Ja, ik ben ja, er nog. Er ja. Weg, ja. Nee, nee, nee, ik ben we nog we... niet door een, uh, een zenuwgas getroffen. Ik <laughs> ben nog niet omgelegd, nee. <laughs> nee wat, hoe, hebben we het dan echt over... Stel dat die wapens gebruikt worden, hebben we het dan over duizenden doden? Eh, nee, daar eh, hebben we het eh, niet over. Het, het, het kan natuurlijk wel als men eh, eh, ik zeg, met een grote hoeveelheid van die eh, binaire raketten... Eh, een stad zal platbombarderen. Eh, dat is iets anders. Eh, als het gaat om mosterdgas, dan gaat het om misschien enkele tientallen doden... en enkele, misschien een duizend over het merendeel lichtgewonden. Maar als het gaat om dat VX-gas, ja, dan kan dat inderdaad... Maar dan moet je wel een hele grote hoeveelheid hebben. Ja. Het laatste voorbeeld is van 5000 doden als gevolg van die, van, van die gasaanval... is het uh, gebruik van Saddam Hussein uh, tegen, tegen de ja. Koerden niet. Toen heeft hij uh, niet alleen mosterdgas, maar ook sarin en tabun en van alles en nog wat gebruikt. Meneer Wekker, uh, mag ik met u terug naar 2003? Want toen werd de aanwezigheid, althans dat dacht men, van massavernietigingswapens in Irak... een belangrijke reden genoemd voor de inval in dat land. Ja. En dat betekende het begin van weer een oorlog tegen Irak. En we herinneren ons nog allemaal de toespraak van Colin Powell... voor de Verenigde Naties ja. in februari van dit jaar. En hij betreurde het besluit achteraf. We ja, want ons het was in de... Uh, the existence of weapons and mass destruction that were a threat to us... and could be given the het making it another kind of threat to us... Even though Hussein was a terrible person, I think it is doubtful that without the weapons of mass destruction case, the president, the Congress, the United Nations and those who joined us in the conflict, the British, the Italians, the Spanish, the Australians, would have found a persuasive enough case to support a decision to go to war. Met de kennis van nu zou Amerika dus niet een oorlog zijn begonnen, zegt Powell hier. Ondanks dat Saddam Hussein een verschrikkelijke man was geweest die alle mensen mensenrechten aan zijn laars lapte. Het was onmogelijk geweest namelijk om zonder de aanwezigheid van massavernietigingswapens een oorlog te beginnen in Irak. En dat is wel gebeurd. Ja, hij wees toen op, ja, op, op, op, op verzoek van zijn werkgever is hij een grote jokkebrok geweest. Ja, maar dan nou, begrijp je natuurlijk de, waar je naartoe wil. Want in Syrië hebben ze dus wel die massavernietigingswapens. Uh, nou ja, ze hebben dus inderdaad wat van die, die, die, die, die, die, dat, dat uh, zenuwgas, wat de overigens goed uh, uh, goed beschermd is op dit moment nog steeds, ook volgens Amerikaanse bronnen. En uh, ja, uh, dat is denk ik toch geen reden om daar een, een aanval te beginnen. Hooguit zijn er Israëlische stemmen die dat zeggen. Dat zou je moeten doen, maar dan zou je inderdaad nog een keertje herhalen datgene wat gebeurd is in, uh, met betrekking tot Irak en uh, de publieke opinie uh, allerlei leugens voorzetten. Ja, dat is natuurlijk een schrijven en uitvergroten wat er in Syrië gaat gebeuren. Want de ene na de andere ambassadeur die uh, stapt langzamerhand op. Die van de Irak is al weggelopen. Die vertelde ja. trouwens iets over het gebruik van, uh, van chemische wapens in, in de stad Homs. Maar ja, daar dat zet u uw vraagtekens bij. En het is inderdaad ja. ook niet te bewijzen. De ambassadeur van de Verenigde Arabische Staten die is weggelopen. Die van Cyprus uh, die is te op. Althans, de Syrische ambassadeur daar. Dus ja, het, het regime lijkt langzaam af te bokkelen. Mag ik zo meteen nog even bij u terugkomen, meneer Wekker? Ja, dat mag u. De ik. Uithaal, springlevend heet het nummer van de Kik. Vrolijke band in ieder geval. Ze maken mij uh, uh, tamelijk blij gestemd. Stel nou dat je op een dag je, je eerste botox-operatie uh, hebt gehad... en mm -hmm. je uh, denkt dan in één keer aan een fantastische sportprestatie... die hier voor je zit op de televisie. <lacht> dan mag je dat komen vertellen, we, Willemijn. <lacht> ik, ik loop het er weer mee mogen. Het kan. De Radio 1, sportzomer, jukebox. Maar was u dus tijdens de gouden plak van de hoge band? Misschien lag u net onder het mes of kreeg u net een injectie, zoals Felix net al zei. Heeft u een mooie herinnering aan een bijzonder sportmoment? Dan horen wij dat graag. Je kan, uh, u kunt stemmen op onze site radio1.nl op uw favoriete fragment. Zoals ook Diederik Verbeek deed. Goedemiddag. Diederik, goedemiddag. Hallo, Diederik. We gaan eerst even naar het fragment luisteren. Dat was namelijk, wat vindt hij het allermooiste fragment? Jury van Gelder werd wereldkampioen ringen in 2005. Dan nu naar het zwaaigedeelde. Tot nu toe gaat het voortreffelijk. Achteropzet naar handstand. Nog een keer, nu staan. Is goed in balans. Dan nu de afsprong. Dubbel salto, staan! En hij staat! Jawel! Jury van Gelder doet het weer. Net zoals in Debrecen. Hij laat een optimale oefening zien. Zijn krachtelementen waren van absolute klasse... Maar het gaat altijd... Alexander Savoskin, hier met een fantastische landing, na die dubbelsalto gestrekt. Een superieure oefening, van Gelder twijfelt. Jonge, jonge, jonge, wat gaat het worden? Wat is de score? En Savoskin scoort 9,712. Dat is 13.000 van het punt minder dan Jurie van Gelder. Dan is dit de ontlading van de sergeant van de landmacht. Jurie van Gelder, die hier naast Europees kampioen... maar toen ex-equo, nu wereldkampioen is geworden. Jurie van Gelder, wereldkampioen ringen 2005. En uh, Diederik Verbeek die viel net even van de ringen af. Je bent er weer bij. Hoorde je het nou nog? Dad? Ja, ik hoorde het nog. Okay. Ik, ging even, ik, ik had even een probleem met mijn telefoon. Dat okay. was het. Nou, goed dat je er bent. En toen was hij weer weg. Diederik, we, we zeggen hartstikke bedankt voor het fragment. En uh, luisteren nog even terug Frank op de site. Kastien, uh, kunt u zich nog iets herinneren van uh, dat moment met Jury van Gelder? Als producer van grote evenementen. Onder andere Symfonica en Rosso in Arnhem. Maar niet te vergeten ook het, uh, het evenement op de Olympische Spelen in Vancouver. Nou, in, uh, niet te bewust. Nee. Maar als ik het zo hoor, eh, komt het wel weer boven. Ja, het komt wel weer boven. Ja, ja, datzelfde heb ik ook. Dat het, dat het niet Tot... bewust is, maar in één keer dan... Het heb ik hetzelfde met, met uh, Leon Wekker. Als hij het heeft over chemische wapens... dan denk ik, dat is toch al van alle tijden, met de Wekker. Ja, dat is uh, van alle tijden, heeft men getracht elkaar uh, te, te, te vergiftigen natuurlijk. Maar uh, als je kijkt naar de recentere geschiedenis van grootschalig gebruik. 1936, al toen waren het de uh, Italianen tegen de Ethiopiërs niet bij hun inval in Abazinië, dat ze mosterdgas gebruikten. En uh, 1937 tot 1945 heeft Japan op een uitermate kwalijke wijze chemische wapens in China uh, ingewikkeld. Gezet. En in de oorlog uiteraard weten we wat in de gaskamers van de nazi's is gebeurd. Nee? Ja. En, en, en ook Egypte heeft tegen Jemen, dat was in 1963-67 van dat mosterdgas gebruikt. En vooral is het Irak geweest tegen Iran. Die uh, enorme hoeveelheden uh, zenuwgas en ook mosterdgas heeft, uh, heeft gebruikt. En met name natuurlijk tegen de Koerden. En men herinnert zich Alapja met ja. uh, 5000 doden. Het is te hopen dat de Syrische regering woord houdt. En uh, ze hebben namelijk gezegd dat ze de chemische, uh, chemische gassen niet gaan gebruiken tegen de eigen burgerbevolking. Maar ik u danken voor uw toelichting, meneer Wekker? Ja, u mag me danken, ja. Nou, bij deze. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> meneer Kastien, u gaat natuurlijk vrijdag kijken. Uiteraard. Naar de, uiteraard naar de openingsceremonie. Uh, u was er bij Vancouver, ging er? Iets fout ging er, één klein dingetje. Nou, ze gaan uiteraard wat dingetjes waar, maar er ging best wel iets uh, rigoureus fout in de openingsceremonie. En dat was dat een van de vier zuilen uh, die uh, de Olympische vlam moesten uh, vormen, zeg maar. Die, die begaf het, of die, die kwam niet omhoog. Dus er kwamen maar drie omhoog in plaats van vier. En dat was echt uh, ja, best wel een desastreuze uh, gebeurtenis. Van ah. zagen bij de wat van eens kijken? Ja, en, ja enorm. Ja, de, de, iedereen, had, iedereen sprak aan de dag na de opening ceremonie over dat moment. Ik kan het me weer niet meer. Maar het mooie daarvan. Maar die ik... was er niet voor verantwoordelijk. Ja, ik was er niet voor verantwoordelijk. Maar het mooie was dat ze in de of de opening van de sluitceremonie... daar op terugkwamen. En het was nog deden. En dat vond ik weer de kracht van die producent om dat te doen.